1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Opnieuw protesten op Tahrirplein Cairo. Gewonden bij gasexplosie in Utrecht. En waarschuwing voor hoogwater in Noord-Nederland. Het weer, het waait flink uit het zuidwesten. Aan de noordkust kan de wind zelf stormachtig zijn met zware windstoten. Verder trekt het regengebied over. Aan het eind van de middag is het weer droog met opklaringen. Het wordt een graad of 12. Morgen droog, periode met zon. Het wordt dan iets frisser met gemiddeld 9 graden. Op het Tahrirplein in Cairo, waar wordt vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de militaire leiders in Egypte. Ze willen dat het leger de macht uit handen geeft en dat er snel een burgerregering komt. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, is het druk op het Tahrirplein? Ik uh, kan je ook verstaan omdat de verbinding heel slecht is. Dus ik hoop dat ik wel goed te verstaan ben. En in dat geval kan ik vertellen dat... Uh... Een paar tienduizenden mensen op het plein zijn en op dit moment. Het is natuurlijk gewoon een werk. Dat de oppositie toch opgeroepen om weer een bezoekersmars te houden, nou ja, dat is het verre van. Uh, we houden het kort, want de verbinding is inderdaad niet zo best. Een van de demonstranten op het plein is El Baradei, de oud topman van het Internationaal Atoomagentschap. Hij heeft gezegd ja, nee, nee. dat hij wel premier van een interimregering wil worden. Hoe waarschijnlijk is het dat dat ook echt gebeurt? Het lijkt mij onwaarschijnlijk omdat de militaire machthebbers juist vandaag weer hun steun hebben uitgesproken voor uh, degene die zij naar voren hebben geschoven. De premier, uh, Gansalric. En uh, ze hopen dat Al-Paradij en de andere oppositiepartijen hem ondersteunen. Ja, zie is nog niet gebeuren. Dus er wordt achter de schermen wel gepraat. Er wordt afgetast, maar er moet er heel veel gebeuren... dat ze echt een compromis bereiken. En ik denk dat al baradij bijvoorbeeld, of in elk geval de mensen op het plein... met niets minder genoegen nemen dan dat hij die premier wordt van die overgangsraad. Daar zijn de militairen nog niet aan toe. Dus nee, er moet echt nog heel veel meer gepraat worden. Oké, okay, hou wat hierbij. Dankjewel, Sander van Hoorn in Cairo. Bij een gasexplosie in een flat in Utrecht is een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer kwam de flat uit met zware brandwonden... en is door buren onder de douche gezet. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Door de kracht van de explosie is een deel van de gevel van het appartementencomplex ingestort. De politie. De kozijn was er uitgeblazen. Er zijn uh, zes woningen, of mensen uh, van zes woningen, die moesten de woning verlaten... in verband met het uh, mogelijke gevaar van, uh, van ontploffing. Dit is het NOS Journaal Het Ewoud de Jong... Bij Den Helter, Harlingen en Delfzijl moet rekening worden gehouden met hoogwater. Dat zegt de Stormvloedwaarschuwingsdienst... die een officiële waarschuwing heeft uitgegeven. Jan Kroos van de waarschuwingsdienst, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, meneer Kroos, waarom is de waarschuwing gegeven? Omdat wij uh, verwachten dat uh, uh, er langs de kust... langs de Waddenkust hoge waterstanden op zullen treden. Uh, over twaalf uur nadat ze uitgegeven zijn. Dus vanavond en vannacht zullen die waterstanden optreden. Oké, okay, Moeten kustbewoners zich al zorgen gaan maken, zandzakken, of zover is het nog niet? Nee, zover is het nog lang niet, gelukkig niet. Uh, deze situatie komt zeg maar, uh, twee keer per jaar voor, uh, dat er een uh, waarschuwing uitgaat voor een waterstand. Maar een waterstand zoals we nu verwachten, komt gemiddeld uh, eens in de twee jaar voor, uh, de hoogte van de waterstand. Redelijk, redelijk bijzonder dus. Hoe, ja. hoe ontstaat dat eigenlijk, dat hoge water het extra hoge water dan? Nou, er ligt uh, op dit moment een, uh, een diepe depressie ten zuiden van Noorwegen. En uh, rondom die depressie uh, zit een, uh, een windveld... waar uh, volgens KNMI windvracht 10 tot 11 uit de uh, noordwestelijke richting staat. En dat daardoor behoorlijk. wordt het water... Uh, Zeg maar opgestuurd in de, in de richting van de Nederlandse kust. En daar hebben wij last van. Okay. Verwacht u dat de situatie nog verslechtert? Uh, als we nu naar uh, de waterstanden kijken... dan zien we nog niet al te veel verhoging. Maar die verhoging moet in de loop van de middag gaan ontstaan. En uh, ja, het lijkt vreemd. Maar de wind gaat bij ons langs de kust dan afnemen. Uh -huh. Maar dan komt die, uh, die golf... Uh, met water eraan die opgewekt is door die depressie bij Noorwegen. <kliek> Juist, ja. En uh, zou dat nog iets kunnen betekenen voor de natuur in de Waddenzee... of is die daar wel op ingesteld? Ja, die moet dat kunnen hebben. Dit komt uh, regelmatig voor. Oké. Okay. Goed, dank u wel. Uh, de conclusie is eigenlijk, uh, zo erg is het niet, misschien nee. toch een beetje oppassen. Ja, ja. En het is... Uh... Het is ook goed voor de natuur, denk ik, om het weer een keer mee te maken. Oh ja, kijk. Oké. Okay. <laughs> Eindigen we positief. Dank u ja. wel, Jan Kroos van de Waarschuwingsdienst. Dag hoor. Van de Stormvloed Waarschuwingsdienst. De Congolese oppositie trekt zich niets aan van een verbod om campagnebijeenkomsten te houden. De politie stelde het verbod in na de rellen van gisteren in de hoofdstad Kinshasa, waarbij vier doden vielen. De autoriteiten zijn bang voor nieuwe onrust als de campagne voor de presidentsverkiezingen van morgen doorgaat. Maar oppositieleider Tshisekedi vindt het verbod onzinnig en zal zijn aanhangers vanmiddag volgens plan in het stadion van Kinshasa toespreken. En neemt het bij de verkiezingen van morgen op tegen president Kabila, die volgens de prognoses zal winnen. De Russische premier Poetin is formeel presidentskandidaat. Zijn partij Verenigd Rusland heeft hem vandaag als kandidaat naar voren geschoven. Poetin liet een paar maanden geleden al weten dat hij weer beschikbaar was voor de hoogste functie. Hij zal bij de verkiezingen van 4 maart zo goed als zeker de huidige president Medvedev opvolgen. Die wordt dan op zijn beurt weer premier. In september lieten Poetin en Medvedev al weten dat ze van plan waren om stuivertje te wisselen. Poetin was van 2000 tot 2008 president van Rusland. Hij kon volgens de wet niet voor een derde keer achtereen gekozen worden. Worden. Volgens opiniepeilingen keert hij vast en zeker terug in het Kremlin. En dan gaan we uh, kijken naar het voetballen ja, bij, RKC, bij ja, RKC. Ja, ga je gaan Philip RKC tegen Feyenoord wordt gescoord en geheel tegen de verhouding in komt RKC op een voorsprong. Als Auwassar, notabene in dienst van Feyenoord, maar uitgeleend aan RKC. Het doorkomt aan de linkerkant. Zink langs twee verdedigers wurmt. En dan een voorzet geeft. Die wordt binnengetikt door Tenvoorde. Zodoende leidt in de 36e minuut RKC met 1-0 tegen Feyenoord.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 vannacht vijfduizend mensen een paar uur lang op de spoorweg. Die zijn er afgehaald, voordat nu ongeveer duizend schijnen er nog door de politie in een reusachtige kring van politiebussen gevangen te worden gehouden, om te voorkomen dat ze weer op het spoor gaan zitten. Er liggen mensen onder het spoor die zich hebben vastgeketend, dus de trein kan er voorlopig nog niet langs. Het kerntransport moet uiteindelijk over het spoor naar Dannenberg en van daaruit gaat het over de weg verder naar eindbestemming Gorlemen. Daar wordt het afval onder de grond opgeslagen.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 Weer met RKC Waalwijk. Filip Koken, RKC verrassend op voorsprong. Ja, en uh, ook behoorlijk tegen de verhouding in. Feyenoord heeft uh, na een saaie eerste 20 minuten toch een overwicht gecreëerd. Al een kwartier lang, uh, alvorens dat doel van ten voorde tot stand kwam. Maar Feyenoord kan maar niet scoren. Kreeg een kans via Schaken, die er weer bij is, na een knieblessure. Hij werd door de Ronald Koemanot bijna de meest constante aanvaller genoemd van Feyenoord in dit seizoen. Hij krijgt weer een basisplaats ten koste van Cabral. Maar Schaken miste, hij schoot over. En de beste kans was nog wel voor Leerdam. Die de bal eigenlijk niet goed raakte. Met een afstandsschot vanaf een meter of twintig. Maar die bal zou net onderkant lat zijn binnengevallen. Waar het niet dat Jeroen Zoet, de keeper van RKC, een riante mooie redding in huis had. Die RKC behoede van een achterstand. En daarna was er een uitbraak. En waar er kwam een voorzet van Aouh en een goal van ten voorde. Ook wel een hele markante goal. Van ten voorde miste de bal half. Die bal zou beslist zijn naast te gaan. Waar het niet dat ten voorde toevalligwijs tegen zijn eigen standbeen opschoot. Waardoor hij toch nog in het net karamboleerde. Ook nog een gelukkige goal dus voor RKC. En Feyenoord moet die tegenslag zien te verwerken. En moet hier ja, toch een beetje... Meer kracht ziet te putten uit het feit dat het toch een overwicht heeft en dat het veel meer creëert. Maar ja, nu nog benutten. 1-0 na 40 minuten RKC tegen Feyenoord. In Rotterdam speelt Excelsior tegen ADO Den Haag. Frank Wilaert 1-0. Verrassend voor Excelsior? Op dit moment in de wedstrijd ook nog zeker nog vijf minuten tot de pauze. Ado heeft de wedstrijd inmiddels behoorlijk onder controle. Na een hele moeizame openingsfase, waarin Excelsior de beter was, ook binnen een minuut een doelpunt maakte. Dat hielp enorm natuurlijk voor de Rotterdammers. Die goal van, van Steensel in de, in de beginfase. Daarna schroefde Ado langzaam maar zeker het tempo wat op. Ging wat directer elkaar proberen te zoeken. En heeft inmiddels. Excelsior behoorlijk in de tang genomen. Maar ja, die goal wil maar niet vallen. Vincenzo heeft de mogelijkheid gehad uit de draai om daar de ruiter mee te verrassen. Maar hij raakte de bal niet goed. Daarna gebeurde dat Sherry nog een keertje dat hij wel schoot. Maar niet hard genoeg om de ruiter uiteindelijk te verschalken. Dus vlak voor de pauze. Ado heeft de zaak wel onder controle. Maar mist ook een heleboel spelers. Wesley Verhoek is er niet bij, want geblesseerd. Horvat en Immers zijn geschorst. Rado Savjevic zit wel op de bank, maar is eigenlijk nog te ziek om te voetballen. En John Verhoek, die begon wel in de wedstrijd... maar heeft inmiddels een schouderblessure opgelopen... en zit in de kleedkamer geblesseerd. En uh, daarmee heeft Ado dus ook nog eens behoorlijk gehandicapt. Nu een vrije trap van Toornstra misschien... dat daar dan wat uit kan komen. Voortoren komt weg voor Excelsior. Sherry pikt op, maar kan niet schieten... en dus blijft die bal daar een beetje hangen. En is het uiteindelijk de graaf die de bal wegschiet voor Excelsior. 41 minuten zijn we onderweg. Het is eigenlijk wachten op de goal van Ado Den Haag... Maar of die nog voor de uh, rust gaat vallen, dat is de grote vraag. Vooralsnog 1-0... Voor... Per Excelsior. De hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw protesten op het Tahrirplein in Cairo. voormalig topman van de atoomwaakhond El Baradij, demonstreert er ook. Een gasexplosie in Utrecht: een man is zwaar gewond geraakt en een waarschuwing voor hoogwater in Noord-Nederland. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de haal nog hier over de sterren. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune van Max. Met als gast Wilrentse topatleet. Medisch wonder ook Monique van der Vorst. Vliegende kiep Zul van der Wart. En een gesprek over de aandacht, de vele aandacht op televisie voor Johan Cruijff. Overdaad, het is een vraagje op ons antwoordapparaat. En Jeroen Pauw reageert erop. Reacties in het gastenboek, deperstribune.nl. Tot twee uur, bij Max. Monique, Monique van der Vorst, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. En, uh, auto in de parkeergarage. Het laatste stukje lopen. Ja, gewoon lopen en uh, pakte de lift, maar normaal kan ik ook de trap pakken. Ja. Uh, en uh, vanochtend ook nog op de fiets gezeten? Ja, het was echt geweldig weer. Uh... Veel wind, een beetje regen, maar uh, wat. Ja, het is wat lastig fietsen hoor met die wind tegen. Ik heb ah, vanochtend ja. een uh, klein kwartiertje gefietst, dan dacht ik genoeg. Nou, ik vind dat altijd wel mooi voor de ja. moraal, het is ook zware omstandigheden, dat je bijna van je fiets afgeblazen wordt. Uh, ik ja. vind het heerlijk. En dan kom je nog wel mensen tegen onderweg? Ja, dan kom je inderdaad mensen tegen terwijl je wind tegenrijdt. En dan word je voorbij gereden door een vrouw. En dan denk je, oh ja. Oh. <laughs> Zo hoort het dus. Nou, hey, ik, dacht, ik ben er nog jij lang. Jij niet niet niet. Dat kan jij niet hebben. Nee, nee, dus ik ging wel in de wiel zitten mm. en. En nu gaan we vaker trainen. Maar uh, ja, dat, dat bewijst maar dat ik echt nog een hele lange weg te gaan heb. Ja, we gaan dat uh, in, in deze drie kwartier die ons ter beschikking staan. een beetje afpellen. wat er met jou uh, gebeurd is. en wat jouw uiteindelijke droom is. Maar ik bedoel, je hebt al heel veel gewonnen. Hè? Uh, meer dan tien Nederlandse titels uh, staan op je naam. Europese titels, wereldtitels. twee zilveren Paralympische uh, medailles. Bij het handbiken, ja. moet ik erbij zeggen. Hè? Dat is een sport voor minder uh, valide. En nu begin je een carrière op de racefiets. Hoe kan dat? Ja, dat moet je mij ook niet vragen. Uh, ik weet het niet. Ik heb uiteindelijk... Uh, toen ik aan het handbiken was, een ongeluk gehad. Vorig jaar. Daar, daarbij kreeg ik hele heftige spasmes. Heb ik heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ben ik heel ernstig ziek geweest. En op een gegeven moment uh, ging ik herstellen. En eigenlijk van boven naar beneden kreeg ik steeds meer functies terug. En toen heb ik zo hard getraind. Uh, met een drive die echt, ja, echt heel diep van binnen kwam. En ik, ik kon lopen. Ja, maar wat, wat, wat is dat, kun je dat omschrijven? Wat is dat voor een gevoel als je denkt, ik, ik, ik zit uh, toch in een rolstoel... ik heb een dwarslesie ook door een ongeluk uh, opgelopen. Dan word je opnieuw aangereden en komt dat gevoel. Wat doet dat met je? Um, nou, eerst was het een en een half frustratie. Omdat ik dacht van ja, ik ben zo hard aan het trainen voor de Paralympische Spelen in Londen... en dan nou sta ik weer langs de kant, weer door iemand anders is schuld... En dan lig je in het ziekenhuis en eerst raakte ik eigenlijk veel meer verlamd. Dat ik alleen nog maar één arm kan bewegen. Dus dan één een en een half frustratie. En dan op een gegeven moment voel je iets in je been. En maanden later kan je iets bewegen. En dan denk je, wow, wat is er aan de hand met mijn lichaam? Ja. En het en en... enige wat je doet is trainen dan. Ja, trainen, trainen. Om al... en, en ben je dan ook heel angstig dat je denkt van... ik hoop wel dat het doorzet, dat, dat het beter wordt en beter wordt. Nou, op dat moment dacht ik totaal niet na. Ik was gewoon echt, echt, echt in gevecht met mijn lichaam en... Uh... Ja, ik lette niet. Ik dacht niet. Ik, ik deed het gewoon. Ik, voelde, ik volgde mijn hart. Ja, uh, dat is opgevallen hè, wereldwijd, wat, wat er met jou medisch uh, gebeurd is. En, en in feite tot op de dag van vandaag uh, gebeurt. Luister even, want je werd in Italië als een ware held behandeld. Dat gebeurde tijdens de marathon afgelopen maart. Vier kilometer lopen. Want echt rennen kan ze nog niet. Maar toch, op het eind kan ze zich niet meer inhouden. Mijn Monique van der Vossen! Monique! van der Vio, Monique van der Vio, Monique van der Monique van der Monique van der Vio, Monique van der Vio, Monique van der Vio, Monique van der en nu, dus, waar ga je nu naartoe? Wat is de volgende stap? Ik kan niet wachten, ik heb 50 meter of zo gered, maar ik wil zo graag. En deed het pijn? Ja, deed het deed ook pijn, maar Dat hoort ja, het hoort erbij. Ja, het hoort erbij, je bent in gesprek met Andrea Vrede van het NOS-journaal, maar in Italië heet je echt, kijk maar op, op YouTube-achtige filmpjes, sta je ook Una Ragazza Splendida. Ze zijn helemaal gek van dit gebeuren. Ja, ja. Het gigantisch opgepakt uh, hmm. door de media, door de mensen. Ik ben, ben ambassadeur van olijfolie in een stadje. Uh, ik, ik geef lezingen op scholen. Ik weet niet waarom. Enig idee? Nee, want dat is de vraag natuurlijk. Wat is die speciale band met Italië? Wat Italië met jou heeft? Ja, nou ja, ik, ik weet wel. Ik ben uh, als handbiker... heb ik een paar keer meegedaan met de Marathon van Rome. En die heb ik ook gewonnen. En vandaar dat ik uitgenodigd werd van... wil je vier kilometer lopen? En toen zei ik, ja, ik kan helemaal niet rennen. Nee, lopen is goed. En... Uh, ja, sindsdien is het een grote hype geworden daar. Ja, want jij, jij kan het medisch ook niet verklaren. Uh, in Italië ben je in het land van de wonderen. Daar houden ze van de wonderen. Ja, ja. Dat zou kunnen. Ja, het, is, het zijn daar geloviger. Um, maar ja, ik, ik zeg altijd van ja. ja, als ik achterover had gezeten... dan had ik nu nog niet gelopen. Je moet er echt heel hard voor werken en je moet het kunnen. Zeker. Zeker. En je moet, je moet eens een ongeluk krijgen, blijkbaar. De ja, moet ja. dus iemand goed stevig uh, vreselijk hard tegen je aanrijden. Ja. Hoe erg dat ook klinkt. Maar toch raad ik dat uh, mensen nee, met een nee. niet aan. Nee. Zeg, um, maar het is wel zo dat uh, je revalidatie het einde betekent van jouw uh, glorierijke leven als handpiker. Wat doet dat met je? Ja, op dit moment uh, ja vind ik dat totaal niet erg. Maar toen ik er middenin zat en toen ik echt uh, net drie stappen kon lopen en nog ineens nog ineens kon sporten, nog ineens naar de bakker kon lopen of, of wat dan ook... vond ik dat heel moeilijk, want ik wist niet wat de toekomst me ging brengen. En uh, je bent wel je sport kwijt, je passie, je leven, je werk, alles ben je kwijt. En opeens ben je ja, nog minder dan een gemiddeld mens eigenlijk. Ja, ja, ja maar je, je ontwikkelt weer een nieuwe toekomst, dat, dat scheelt. En ik vroeg me wel af, uh, als, als je dit verhaal dan hoort uh, van jou... hoe reageren jouw collega uh, Paralympiërs of, of gehandicapte sporters daarop? Ja, heel wisselend. Uh, van sommigen heb ik nooit meer iets gehoord. Die heb ik netjes een mail gestuurd met de uitleg. En maar sommigen ook, ja, heel enthousiast. Uh, en die gunnen het me allemaal. En uh, daar heb ik nog wel steeds contact mee. Ja, en hoe kijk jij nu naar, naar, naar wat zij aan het doen zijn? Ja, nog met veel meer respect. Omdat ik nu op de racefiets zit en ik merk van... oh, wow, het is wel heel erg makkelijk vergeleken met handbiken. En ja, ik, ik vind het toch ook soms wel lastig hoor. Want ik gun hen het liefst ook dat ze gewoon kunnen lopen. Hmm. Um, Zouden dus ze ook, denk je, jaloers op je kunnen zijn? Ja, ik denk zeker dat er een aantal jaloers op, op me zijn. Uh, Want het is, het, het is natuurlijk het, het ultieme uh, genezingsproces. Ja, ja, iedereen. Wat, wat iedereen zich misschien wel wenst. Zeker. Uiteindelijk, zeker. ja. He? Want je kan nog zo goed Paralympen. Maar ik denk altijd, je wilt gewoon lopen op twee benen. Ja, en ik denk zeker, als ik nu kijk, uh, als ik straks 50 ben... dan is mijn leven zoveel makkelijker dan dat ik in een rolstoel had gezeten. Ja. Monique, we vragen onze gasten altijd naar hun uh, nieuwsmomentje van de week. Ligt bij jou natuurlijk op sportgebied. Waar ben je op uitgekomen? Uh, bij Ajax. Dat ze gewoon 0-0 uh, gelijk spelen tegen Lyon. Ondanks dat er zoveel druk is en gedoe met die club nu... vind ik dat gewoon heel mooi dat ze mentaal uh, ja, zo sterk zijn... Om gelijk te spelen. De 0-0 voelt als een overwinning voor Ajax. Voelt als een afstraffing voor Olympique Lyon. En Jan, hoe groot is de opluchting? Ja, zeker groot. Uh, ja, het is misschien weer raar om te zeggen, maar de sfeerende groep is, is gewoon goed. Er is een, uh, ja, echt een uh, gemotiveerde groep. En uh, helemaal uh, wat er allemaal gebeurt bij Ajax willen wij gewoon laten zien dat we er wel staan. Jan, uh, dat weten we. Dat is natuurlijk uh, Jan, uh, Jan van Tongen. Uh, Monique, ik meld even dat de rust uh, is aangebroken... bij de twee voetbalwedstrijden die vanmiddag om half 1 zijn begonnen. RKC Feyenoord, ruststand 1-0 en Excelsior ADO Idem 1-0. Ben, uh, ben jij een ajax dat je voor dit fragment kiest? Ja, ik ben een ajax al mijn hele leven. En uh, ja, ik, ik vind het gewoon geweldig dat ze nu een, een kans maken... Om, uh, om te overleven in de Champions League. En dat vind ik veel belangrijker dan al dat gedoe om ja. de sport heen. Maar je doet ook werk voor de... De naam is gevallen. Johan Kruijf. Foundation. Ja, klopt. Ik, Wat ben, doe je? ik ben ambassadeur voor hun foundation. En zij zetten zich in voor uh, gehandicapte kinderen... dat ze kunnen sporten en, en kinderen in kansarme omgevingen... dat die ook kunnen sporten. Dus dat vind ik heel mooi, uh, omdat sport zo belangrijk is. Hoe ben je ermee in aanraking gekomen? Ik was, toen ik handbiker was, was ik al ambassadeur van die foundation. Maar toen ik in het revalidatiecentrum lag... lag ik samen met het neefje van Johan Kruijf op de kamer... En uh, ja, ik was toen net een beetje aan het lopen en hij merkte van dat het moeilijk voor me was. Uh, dus hij gaf me de telefoon en dan uh, had ik opeens Johan Cruijff aan, aan de telefoon. Oh, met welk doel gaf hij dat aan jou? Om mij te helpen, om mij te ondersteunen uh, in, in de hele omgang. En uh, hmm. ja, ik had een heel, heel gezellig gesprek met Johan Cruijff en die zag gelijk in uh, dat ik goede begeleiding nodig had. Dus de volgende dag zat ik met de directeur van zijn foundation om de tafel. En die hebben de hele media aandacht bij mij weggenomen... zodat ik in alle rust kon focussen op mijn herstel. Ja, dus dat, dat is wat ze dan als het ware vanuit die foundation voor jou doen. Even media op afstand houden, selecteren... en als je iemand uitkiest even goed misschien wel doorpraten. Wat gaan we zeggen, hoe gaan we het zeggen? Ja, vooral het op afstand houden. Dat ik eventjes uit de, uit de luwte was. En uh, vooral de eerste maand had ik dat heel hard nodig, omdat ik gewoon heel onzeker was. Het was, ja, het was zoveel gebeurd in één jaar. En inmiddels heb ik dat allemaal weer zelf geregeld. Maar dat heeft me echt heel erg geholpen. Ja. En kun jij nu uh, met, met wat Johan Cruijff persoonlijk en wat zijn foundation voor jou betekent, uh, nog met uh, onbevangen blik kijken naar het gedoe. Bij de voetbalclub Ajax, Louis van Gaal, die daar uh, algemeen directeur wordt... kruift die boos, is lederen af aan het hele zwikkie. Nou ja, ik ken Johan meer persoonlijk. En uh, ik weet gewoon dat een hele warme persoonlijkheid is. En dat hij zich echt inzet voor mensen. En uh, al dat gedoe, ja, dat hoor ik ook maar via de media. Dus ik weet niet uh, hoe dat eraan toe gaat. Dus daar hou ik me een beetje buiten. Ja, Heel tactisch, maar. Heel tactisch, heel voorzichtig. Ja, ja, maar... Ja, maar je hoeft er ook helemaal geen mening over te hebben, Monique. Wat kan jou het in feite schelen? Je nou, jij ja, bent, ik vind jij het bent in jammer. een hele andere fase van je leven op je 27 ste ja, nou, ja, ik vind het jammer dat, uh, dat het ten koste gaat van de voetbalclub. Het is zo'n grote club met zoveel namen... Ja. en dat dat dan ook zo in de media uitgespeeld wordt. Mensen maken zich er erg druk om. Uh, dat gaat blijken, want uh, de hele week kunt u vragen... klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt... Uh, u kunt het nummer opschrijven van ons, leg het maar ergens even klaar... en spreek in zodra u iets geks vreemds hoort of ziet. Want dit is de selectie van de afgelopen week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik heb even een vraag: waarom Max maandagmiddag geen ander programma heeft dan dat schilderprogramma van half vier tot vier uur? Bedankt. Mijn opmerking is naar aanleiding van het radio-interview wat ik hoorde vrijdagmiddag met Frits Barend. ter aanzien van uh, het Kruif-verhaal dat deze man de meest on parlementaire uitdrukkingen gebruikt. En niet één keer, maar hij herhaalt ze een aantal keren. Uh, met on, uh, het woord uh, verneuken, verneuken, verneuken. Dat heeft hij misschien wel vijf, zes keer gezegd. Ik vind het afschuwelijk. Goedemiddag. Een paar weken terug, ik zat in Spanje en ik zat naar televisie te kijken. Uh, net uh, Ajax had geloof ik 2-0 Dynamo Zagreb gewonnen. Ik keek naar de Spaanse televisie naar een sportuitzending. Zeg maar de wedstrijd van Real Madrid uitgebreid uitgezonden met alles erop en daaraan. Maar toen, uh, ja ik bedoel Ajax zit in dezelfde pool. En van Ajax lieten ze twee seconden eerste doelpunt zien en twee seconden tweede doelpunt. Dat vond ik gewoon belachelijk. En hier in Nederland, uitgebreid uh, samenvatting en dan uh, ervoor en daarna heel veel lullen. En met, met allerlei gasten en noem maar op. Of het nou Real Madrid is of Barcelona is. Ik vond het niet normaal. Verneuken. Hierbij wil ik protesteren tegen de verbastering van de Nederlandse taal door het gebruik van Engelse woorden. Zoals... Eye-opener, kids, bullshit, hype, shoppen, time-out en workshop. Geen van deze woorden staat in het Nederlandse woordenboek. En dat wou ik even kwijt. Dank u wel. Verneuken. Minister De Jager, die sprak op een moment over de rente. Die daalt naar beneden. En dat vond ik zo'n ja, uitspraak, dat ik dacht van, ja, als iets naar beneden daalt, He, net zoals iets omhoog stijgt. En dat vond ik zoiets ja, lachwekkend. Voelt u het? Zullen we het geneuzel op televisie in ieder programma over Ajax mee ophouden? Laat dat aan at 5 of aan Studiosport over. Het geneuzel over Ajax interesseert de mensen boven en beneden de grote rivieren niet. Max antwoordapparaat 035-677-6001. Op die laatste opmerking gaan we nog even wat dieper in. Want er stonden meer soortgelijke reacties op het antwoordapparaat. Dat konden ze niet allemaal laten horen. Dan ben je zo weer een half uurtje verder. Zoals gezegd, het nieuws over Ajax. De Johan Cruijff vervolgserie kreeg in allerlei programma's veel aandacht. Afgelopen weken en één programma besteedde er wel heel veel aandacht aan. Luister. Het is vandaag woensdag 16 november en dat is de dag dat Louis van Gaal en Danny Blind toetreden tot de directie van Ajax. Het is vandaag donderdag 17 november en dat is de dag dat Johan Cruijff de gang van zaken bij Ajax achterbaks en ver beneden pijl noemt. Het is vandaag vrijdag, vrijdag 18 november en dat is de dag dat Johan Cruijff opheldering komt geven over zijn toekomst bij Ajax. Het is maandag 21 november en dat is de dag dat Johan Cruijff reageert op de beschuldigingen van racisme. Welkom bij Paul Witteman. Jeroen Pauw, goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja, zo gaat dat. Ja, veel hè. Ja, ja sommige mensen. Nou, ik weet niet eens of het sommige of veel zijn. Dat is allemaal relatief uh, begrippen. Maar uh, is het niet wat veel? Ja, nou, het is ook zeker veel. We hebben veel aandacht besteed aan, uh, uh, aan, aan deze affaire. Uh, die, die nog steeds niet afgelopen is. Want, want om meteen maar met een nare bericht te beginnen. Morgen... Uh, zullen we er weer aandacht aan besteden? Want morgen is de, uh, de ledenraad van Ajax bij elkaar. En die zullen dan een beslissing moeten nemen. Uh, of ze verder gaan met, uh, met de raad van commissarissen van, uh, van Ajax. Mm -hmm. Dus er, er staat nog wel wat er, uh, gebeuren ook de komende tijd. Maar het ja. is inderdaad veel. Maar ik denk eerlijk gezegd zelf dat dat komt. Omdat er ook veel aan de hand is. En omdat het geen. Het gaat niet over voetballen, weet je, er wordt nog eens de vergissing gemaakt en die, die krijgen wij dan ook in de schoenen geschoven van ja, die Paul Witteman, die heb ik nog nooit in het stadion van de Ajax gezeten, dus waar, waar bemoeien ze zich mee met dat voetballen? Um, maar dit gaat over list en, en bedrog en over het landskampioen en ja. over de grootste... De Zeker. Nee, Jeroen, Groot, dat, be dat begrijp ik, dat begrijp ik. Het is een, het is een <güls> ja. beleidszaak, uh, er komt politiek en intriga aan te pas. Maar er zijn mensen die zeggen, uh, en die komen niet uit uh, Amsterdam... Um, laat dit lekker AT5, want wij in Groningen, Breda en andere plaatsen in het land... hebben er zo weinig mee te schaften. Ja, ik, ik, hoorde, ik hoorde die reactie van die mevrouw net. Um, um, misschien heeft ze daar gelijk in, maar... De cijfers, en dan heb ik het over uh, het aantal kijkers dat ons uh, programma opzoekt om er, er naar te kijken, wijzen toch anders uit. Het programma met Johan Kruijf, daar werd meer dan 1,3 miljoen mensen keken daarnaar. Ja. Dat zijn dus echt niet alleen Amsterdammers. Nee, dat begrijp ik. Uh, ondertussen, maar dat weet jij natuurlijk ook, werd er volop getwitterd, kan dit gedoe niet ophouden? Ja. Maar Twitteraars zijn mensen die zich vervelen over het? Ja, <laughs> ja, ik weet het niet. Uh, het zou kunnen. Ik ja, en dat kan dus ook zijn omdat ze zich vervelen, dat ze denken wat een vervelend televisieprogramma. Oh. Maar in zijn algemeenheid ja, denk precies. ik dat je als televisieprogramma je niet je, je uh, oren moet laten hangen aan een aantal uh, twitteraars... die s'avonds op de bank uh, denken nee. van laat ik er ook eens een tweetje uitsturen. Goed. Maar over oren laten hangen naar. Waarom zit Johan Kruijf alleen aan tafel? Nou, in dit geval is het zo dat wij dat zelf graag wilden. Want wij dachten, we kunnen wel een hele uitzending met hem doen. Een andere keer is het zo geweest dat hij uh, zei... Van, ik wil alleen komen als ik alleen aan tafel was. zitten. Ja. En dan uh, geven jullie omwille van uh, de interessantheid van het onderwerp... en de hoeveelheid stof uh, uh, gehoor aan zo'n ijs. Ja, we hebben, wij hebben dat een aantal keren gedaan. Bijvoorbeeld met uh, zowel de huidige als de vorige minister-president... Hmm. Ze hebben het gedaan met uh, Edith de, Schippers, de, hè, de ook uh, minister van Financiën. Ja, maar ik zag laat Edith Schippers en die had ruzie met de huisarts. En die zei, geloof ik, ik kom ook, maar dan niet met de huisarts tegenover me. Ja, dat komt ook voor. In ja. dit geval um, uh, was het overigens anders dan dat het in de publiciteit gebracht werd. Dat heeft ook weer te maken met het getweet en getwitter. <laughs> um, uh, nu was het zo dat wij hadden de huisartsen de dag ervoor gevraagd. En hmm. um, die hebben wij toen laten zitten... omdat ze eigenlijk niet met iets heel spannends kwamen. Dus uh, met, met ook geen echt spannende argumentatie. En toen heeft de Schippers gezegd van... ik wil niet met de huisarts. En toen leek het dus net alsof ja. zij... alsof haar zin in, in die zin werd ingewikkeld. Maar wij hadden zelf toen al besloten... laten we die huisartsen nu maar even laten zitten. Maar het komt zeker voor dat een, een politicus zegt... Uh, ik wil wel komen, maar ik wil niet in debat met die of die. Ja, want die, die vragen gewoon aan jullie, of gewoon, maar die vragen aan de redactie. Zegt wie zit er nog meer aan tafel? En ja. gaan dan afwegen: ja. voel ik mij in dat gezelschap al thuis vanavond? Ja, er zijn soms, eerlijk gezegd, is dat uh, um, uh, vooral iets wat in het begin van ons programma, dit is het zesde jaar. Maar in het begin ook wel eens plaatsvond dat mensen zeiden van ja, maar scoorden, noem maar wat hoor. Mm. Maar wel iemand waarvan je denkt, oh god, ik kan een rare opmerking, of hè, die, die is scherp of, uh, of uh, in ieder geval niet altijd helemaal binnen de, binnen de lijntjes lopend. Daar wil ik niet naast zitten, want straks word ik uit mijn concentratie gehaald mm. of gezet of uh, zoiets dergelijks. Goed. Uh, je zei even, uh, maandag is de ledenraad, ja, dan, uh, en die, die is toch nog, uh, begrijp ik, min of meer uh, verdeeld. Maar ik ben wel benieuwd, is, wordt het Johan Kruijf weer of uh, wordt het een, een uh, voorzitter beenachtig uh, type bij, uh, bij jullie aan tafel? Nee, het wordt niet Johan Kruijf, het wordt iemand uh, die, um, die daar is op dat ja. moment. Of ja. daar is geweest, want het is natuurlijk nog wel een heel klein beetje om, uh, of die vergadering uh, op tijd af is, uh, op tijd klaar is ja. voor ons programma. We hebben een, een grote redactie en er zijn dan mensen die daar nu al mee bezig zijn... om te kijken of uh, wie daar eventueel maandag bij ons voor aan tafel kan zitten. Ja. Nou, uh, we zijn benieuwd. Uh, en zeker ook naar het inhoudelijke vervolg. Want het, het blijft hoe dan ook vermakelijk om uh, de heren te volgen. Zijn geen dames, hè, geloof ik, die in het spel nemen. Ja, het is ook vermakelijk. Ja. Ik dank je wel, Jeroen. Uh, en wens je een mooie ja, Dag. Oké, okay. ja, dank je wel. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek?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 Monique van der Vorst, ben jij iemand die zegt... ik hoor wat, ik hoor wat, nou ga ik reageren? Of denk je, wat zal allemaal wel? Met dat twitteren. Ja, naar twitteren en bellen schrijven. Nee, ik niet hoor. Nee, ik maak me niet te veel druk om dat soort dingen. En wat vind je nou van zo'n discussie? Want mensen maken zich daar toch... en soms denk ik ook wel eens heel erg verweerkruim. Ja, nou ja, weet je, ik heb er gewoon helemaal geen tijd voor... om me daar helemaal zorgen over te gaan maken. Nee. Ik ben gewoon te druk met mijn eigen dingen. Je eigen medische wonden. En, je ja, en, en mijn, mijn studie een beetje. En uh, ja, sommige mensen die hebben gewoon ook, ook altijd iets te klagen. Zuurpiet. Nou, nee, soms is het terecht. Kan ook. Monique, ik ga straks uh, graag met je uh, doorpraten hoe dat is als je 13 jaar bent en in een rolstoel terechtkomt. Eerst even terug naar onze vliegende kip, Jules van der Wart. Ik ben uh, nog steeds bij Sander Boske, drie uur voor de wedstrijd. Ik ben nu bij hem thuis, maar eigenlijk is het niet helemaal thuis... want uh, hij is geblesseerd en daarom is het op vrijdag opgenomen. Um, Sander, je vertelde in het eerste uur dat je een bijzondere passie hebt... en dat is Lego, omdat je van jongs af aan er al mee bezig was. Ik ben nu bij jou thuis en wat zie ik allemaal, want ik zie veel. Nou ja, goed, dit, hier zijn we eigenlijk op de kamer... waar de, de jongens zakelijk spelen met Lego en... Uh, ja, dat is gewoon uh, ja, uh, en voor de kennis. Is dit uh, uh, de City uh, uh, Lego, zeg maar City World? En uh, ja, maar hier staan ook wel uh, drie hele bijzondere stukken tussen. En dat zijn uh, uh, ja, herenhuizen, zeg maar. En één ouderwetse uh, brandkazen. Er zijn toch wel uh, stukken die je alleen op internet kunt kopen en uh, moeilijk in winkels. En dan ben ik best wel trots op dat ik die heb. Aan de andere kant... Wat nou, kom jij eraan dan? Ja... En, internet maar. Nou ja goed, mijn broer is ook... He mijn broer, mijn, mijn, uh, een van mijn broers... Uh, de, mijn jongste broer dan... Die, uh, Hoe heet hij? Uh, uh, Charles. In de volksmond Charlie. Maar die heeft ook een, uh, een lego -tuk. Die is er iets, eigenlijk iets eerder mee begonnen dan ik weer. En uh, ja, die is er eigenlijk mee begonnen. En uh, zodoende ben ik eigenlijk ook weer... Uh, heb ik ook die tick gekregen en, en uh, ja, goed hij uh, hij doet toch al, al alleen maar de city world en ik ben eigenlijk meer van het van de technische Lego. dus dat maar dat, dat staat allemaal op een andere kamer is het duur ja het is niet uh, het is niet goedkoop nu nee. nou, wat betaal je nou voor zo'n zeggen? nou die caserne die is uh, uh, ja, die is wel 150 euro ja maar die is ook schaars ik kan me ook voorstellen dat het een collectors item is en dat die meer geld waard wordt, misschien. Ja, in de toekomst zal hij inderdaad wel meer geld. Te... Daarom doe je het niet. Nee, daarom doe ik het niet. Want ik vind het gewoon heel mooi. En mijn broer heeft natuurlijk ook. Mijn broer heeft al, al meer van die, van die herenhuizen. En al twee huizen waar ik heel jaloers op ben. Want die zijn al niet meer te krijgen. Uh, uh, of ja, die zijn meer, Die zijn in ieder geval heel moeilijk. Nog moeilijker te krijgen dan, dan deze. En uh, ja, nou, daar ben, ben ik best wel jaloers op. Maar ja, goed. Ik zie tractoren, ik, ik zie een, een bepaalde combinatie, ik, ja. zie, een, ik zie een helikopter, of twee zelfs. Ja, nou, ja, zo is het begonnen. Hè? Met de jongens weer uh, kleine Lego-autootjes, uh, een vrachtwagentje, helikoptertje. Maar toen is het bij mij weer gaan kriebelen en ik heb ook uh, zes Lego-treinen. Uh, maar goed, uh, dat vind ik ook heel erg mooi. Maar, uh... Dan heb je naast een kamer, hè? zullen we daar eens heen lopen? Ja. Want daar staan echt jouw spullen, geloof ik, hè? Ja, dat is het technische hoor Daar ben ik eigenlijk meer van. Ja. Wat staat daar? Je doet nu de deur open en dan zie ik het ook. Ja, een dreklijn geloof ik dat het heet. En, uh, ja, zeg het maar. Nou, hier staat een, een, een, een, ja, een bulldozer. Uh, wie grond schuift. Hier staat een gewone uh, bulldozer. Wie dan uh, ja, zand kan scheppen. Hier staat een uh, kraanwagen. Ja, en dan nog een andere kraanwagen. Doen ze het ook? Ja, ze doen het allemaal. Kun je iets laten horen? <laughs> ja, dan, dan ja kan is, het is geen tv, dus uh, het gaat om geluid in dit geval. Ja, dat kan ik zeer. moet je wel even wachten. Ja? Ja. We moeten er voorzichtig mee zijn. Anders, uh, het is zwaar. Ja, maar dat niet alleen, dan ben je ook een stukje er stukjes afbreken. Het oh, dus ja. is soms moeilijk om, om terug te filmen. Oh ja, ik zie het. <laughs> Met afstandsbediening ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En mogen jouw kinderen hiermee spelen? Ja. Ja. Hoe oud zijn ze? Uh, de jongens zijn uh, uh, tien en acht. Ja, dan kan het net, denk ik. Ja. Maar wel onder begeleiding voor jou, denk ik. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Ze mogen gewoon uh, voor mij uh, hiermee spelen. En uh, daar heb ik echt geen moeite mee. Ik word af en toe wel eens boos als ik stukjes Lego kwijtraak. Dat uh, moet ik wel zeggen. Maar uh, meestal vinden we het wel weer terug. Ja, mogen ze er ook om knutselen? Ja, goed. Als, als, uh, ze mogen voor mij ook weer helemaal uit elkaar halen. En ook weer in, in elkaar zetten. Maar... Uh, ja, dat, dat doen ze meestal niet. Omdat het uh, dan toch wel uh, vrij lang duurt voordat ze hem weer in elkaar hebben. Ja, dat, is, is dit nou bij jou, Dat andere was al duur, maar dit zal helemaal duur zijn, denk ik, of niet? Is dit voor nee, iedereen ja. weggelegd? Dat, dat kan. Nou ja, goed, bijna Sinterklaas en Kerst. Ja, nou ja, goed, het is maar net wat je ervoor over hebt, hè, ja. zeg ik dan maar. Maar uh, nee, dit is ongeveer uh, net zo duur. Uh, sommige stukken zijn wat duurder als andere natuurlijk. Zoals, uh, zoals die vrachtwagen daar, dat is mijn nieuwste aanwinst. Ja. ja, daar ben ik toch wel 200 euro voor kwijt. Kijk. Ja. ja, dan heb je ook wat. Ja, ja, ik vind van wel. Maar goed, de meesten zullen, misschien, zullen me misschien wel uitlachen over mijn hobby. Maar dan heb allemaal, uh, daar heb ik allemaal lak aan. Ja. En, en, en wat wil je nu nog hebben? Nou ja, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Dan moet dat er gewoon tegenkomen op, uh, op, uh, op, de, uh, op de site of uh, op in, in, de, in de speelgoedwinkels. Want ik ben wel zo in wat als ik een speelgoedwinkel zie, dan moet ik ook even van de binnen om te kijken. En, uh, maar ja... Maar als ik dan weer wat bijzonders zie, dan, uh, dan heb ik dat weer in mijn hoofd zitten. En dan op den duur komt het toch wel weer. Ja, Gelukkig dat je nu gebaseerd bent eigenlijk. Heb je hier meer tijd voor? Nou ja, goed. Ik, ik heb eigenlijk uh, niet zo heel erg veel tijd meer voor, voor dit, uh, dit werk. Want uh, ja, mijn vriendin is hoog zwanger. En uh, ja, die moet nog halve week. Oh. Dus uh, ik heb nu al wat anders aan mijn hoofd dan, dan Lego. Dank je wel. Want, uh, en succes. En uh, ja, ook met de zwangerschap van, uh, van je vriendin. Dank je wel. Leuk. Super. En uh, het, het lego uh, van uh, Sander Bosker kan worden doorgegeven aan een volgende generatie. Sander Bosker, doelman van Twente, in gesprek met Jules van der Wart. De perstribune met Govert van Brakel. De tweede helft in Waaldijk uh, is weer begonnen. RKC Feyenoord en RKC Leidt. Filip. RKC leidt nog altijd. En RKC heeft Feyenoord uh, precies waar het het uh, hebben wil. Momenteel een overtreding van Nelom, de linksbek van Feyenoord. Waardoor RKC weer een vrije trap mag nemen. En RKC doet daar erg lang over. Pakt elke seconde tijdwinst nu al uh, die het kan pakken. Maar Feyenoord uh, wordt gedwongen door RKC. Geholpen ook door de voorsprong van RKC om het spel hier te maken. En dat heeft Feyenoord liever niet. Maar ja, het zal wel moeten. En zo wil RKC ook het liefste spelen. Want als uh, Feyenoord dan een keer de bal kwijtraakt. Ja, dan is RKC zoals nu meteen gevaarlijk. Auwassar in balbezit op de helft inmiddels van Feyenoord. Die speelt de bal in op Sander Duits. Die legt de bal af op de linksback van Peppe. Die al bijna tot de hoekvlag van Feyenoord is genaderd. Auwassar zoekt eventjes waar hij kan. En gaat dan weer terug. Gaat dan weer helemaal terug. Zelfs terug naar de eigen keeper. Naar Jeroen Zoet. En zo pakt RKC weer tijdwinst. En wordt... De moed eigenlijk ontnomen bij Feyenoord. Dat toch iets zou moeten gaan verzinnen, want het heeft heel veel balbezit. Het komt ook tot een aantal aanvallen, maar echt gevaarlijk, echt gevaarlijk wil het nog maar niet worden. In de zes minuten ruim die deze tweede helft nu oud is, is Feyenoord gekomen tot één schot van een meter of 22 van El Amadi. Maar dat schot ging wel recht op Jeroen Zoet af. Feyenoord maakt het spel, maar RKC is eh, dreigend, is gevaarlijk. En Leidt volgens nog met 1-0 door die treffer van Rick ten voorde. Frank Willard kijkt door een regengordijn naar Excelsior Adel. Ja, het is ineens sinds het begin van de tweede helft enorme wolkbreuken boven Wouderstein. En uh, dat heeft er overigens uh, wel toegeleid dat Den Haag heel even dacht dat het uh, scoorde. Uiteindelijk na een uh, goed lopende aanval. In eerste instantie uh, de inzet van Toornstra, gered door doelman De Ruiter van Excelsior. Bal stuitte vervolgens voor uh, de voeten van Van Duinen. Toornstra was doorgelopen, Van Duinen schiet in. Die bal wordt van de lijn gehaald door uh, Scheiman. Daarna krijgt Van Duinen de bal weer terug, schiet hij hem binnen. Maar in eerste instantie, bij zijn eerste poging, de eerste poging van Van Duinen, zou Toornstra buiten spel hebben gestaan. Daarvoor werd in ieder geval de tweede mogelijkheid van Van Duinen afgefloten. Maar ik waag ernstig te betwijfelen of de heren scheidsrechters dat goed gezien hebben. En eigenlijk had die goal van Ado dus moeten tellen. En hadden ze precies datgene gehad wat Excelsior kreeg eh, voor de pauze. Namelijk een hele vlotte openingsgoal. Want Excelsior staat nog altijd voor dankzij die goal in de allereerste minuut van de wedstrijd van Van Steensel. Ado heeft dus tegen gescoord. In mijn opinie was dat een goede goal. Maar volgens de heren scheidsrechters, en die gaan erover. Helaas voor ADO uh, is hij uh, afgekeurd en wegens buitenspel. Maar ADO zal er in de tweede helft vol voor gaan. Om in ieder geval nog een doelpunt te maken... en minimaal een punt over te houden aan die wedstrijd tegen Excelsior. En de Rotterdammers maken het ze verrotte moeilijk. In ieder geval zo moeilijk als ze maar kunnen. Dankzij die vroege voorsprong kunnen ze gewoon proberen ADO tegen te houden. En vooralsnog lukt dat naar behoren. De gast op de perstribüne, wielrenster Vroeger handbikester. Hand, uh, ja, zo noem je ja, het, het, het, Ja. Handbiken. Monique van der Vorst, grote successen Monique, met die handbike. Vier Europese, vier wereld en 15 nationale titels. Maar het belangrijkste zijn, denk ik, we gaan nog even luisteren, de Paralympics medailles in Peking. Vandaag kwam ze uit op haar sterkste onderdeel, de wegwedstrijd. En Monique had die tot in de puntjes voorbereid. Nog een half jaar geleden was Van der Vorst betrokken bij een zwaar ongeluk in Amerika, tijdens een training... Daarna koos ze haar eigen koers met haar eigen begeleidingsteam. Op de tijdrit wint ze uiteindelijk de zilveren medaille. Het is spannend. Het is een close finish. Maar Monique van der Vorst komt net tekort. Goud is er voor Eskau, Het zilver is opnieuw voor Monique van der Vorst. Ja, het is echt super. Dit hebben we niet verwacht. Voor mij is het maximaal haalbaar. Alles gegeven en dan met zo'n voorbereiding en gewoon het flikken. Dat is wel mooi.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 Ja, dit is echt super. Dit hebben we niet verwacht. Voor mij is het maximaal haalbaar. Alles gegeven en dan met zo'n voorbereiding en gewoon het flikken. Dat is wel mooi. Je zei twee keer Monique, hoorde je dat? Ja, ik, ik hoorde twee keer hetzelfde <laughs> stukje. Vier, maar ja, het was erg pijnlijk voor mij om twee keer ja. die sprint te verliezen. Hier. Je verliest hem twee keer. Maar ja. waar liggen die medailles? Waar zijn ze, de zilveren medailles? Um, eentje ligt heel veilig bij mijn moeder en eentje heb ik thuis. Ja, en daar kijk je dus nog naar. Nou, eigenlijk zit het gewoon ja. doosje dicht en af en toe... dan wil iemand hem zien. Ja, ja. Maar is, is het wel de prijs uh, die je het beste koestert van alle prijzen? Nee, eigenlijk niet. Wat uh, dan? Dat is de, de titel die ik heb gewonnen met uh, Ironman in Hawaii. Uh, ook de wereldkampioenschappen in 2009. Dat, uh, dat was uh, gewoon volledige Ironman. Uh, en ik heb hem gewonnen zowel bij de dames als bij de mannen. En dat was, ja, ik, had, ik was goed voorbereid. Uh, ik heb ongelooflijk van genoten. En het was ja elf uur lang achter elkaar uh, sporten. ja. Dus het is, dat is mijn mooiste prijs, zeg maar. En, en nu was je in volle voorbereiding op 2012. Londen de Paralympische Spelen. En dan gaat de streep door. Ja, ja. ja. ja. Maar dat is niet zo erg hoor. Nee, dat begrijp ik. Uh, kun je nog eens uh, uh, zeggen wat dat uh, met je deed... toen je destijds uh, moest kiezen voor de Paralympische Sport... omdat je zo gehandicapt was? Ja, ja ik was, uh, ik was uh, 13 jaar... En ik had een, een vrij kleine onschuldige enkeloperatie. Die ging goed, alleen daarna uh, kreeg ik dystrofie in mijn been. Dat is een ziekte waarbij je, je zenuwen worden aangetast. Heel veel pijn heb en uh, uiteindelijk raakte mijn been verlamd. En ja, dan moet je, moet je kiezen moet je door met leven. En, en dat gaat natuurlijk niet. Eerst ga je echt nog tien, tien artsen langs. van ja, Kan je niet iets doen en elke keer weer je nee. En toen was ik onderhand 16 en toen dacht ik van ja, nu moet ik echt door. Dus toen ben ik gaan handbiken. Dat had ik in het revalidatiecentrum geleerd. En dat was mijn manier om te vluchten vluchten voor uh, alle woede die ik had. En, uh, en het gaf me zelfvertrouwen. Ik was weer zelfstandig. Ja, en ik heb heel snel de top bereikt eigenlijk door, hmm. door veel te trainen. Maar was dat ook al jouw ambitie, topsporter worden uh, voordat je gehandicapt raakte? Nee, nee. Ik wilde eigenlijk altijd arts worden. Maar uh, ik heb zoveel gezien dat ik dacht van nou, laat maar. Uh, nee, ik, ik was gewoon... Uh, ik, was, ik hield van sport en ik deed veel sporten. Maar ik had niet de ambitie, ik, ik ga ooit naar de Olympische Spelen. Nee. Maar je, je, je zei net, het, ik had dystrofie En dat ja. raak je misschien nooit meer kwijt. Nou, ja, volgens mij is het nu aardig, aardig kwijt. Zeker, maar stel dat je weer iets overkomt. Ligt het dan niet weer op de loer? Uh, ik weet het niet. Het is een hele vage ziekte... waar ze eigenlijk niet weten hoe het komt. En ja, volgens mij... Uh, Daar sta ik... je niet bij stil ook? Nee, dat wil je ik wil ook leven. niet. Ik wil leven, ja. Ik ja. gewoon door. Uh, en nu, en nu uh, heb je natuurlijk een, uh, een nieuwe droom. Wat is die? Mijn, mijn droom, en dat is heel ver weg, is uh, Rio de Olympische Spelen. Dan zitten we in 2016. Ja, 2016. Echt waar? Ja. Zeg maar, jij kreeg een contract bij de Rabobloeg. Hoe ging dat? Um, ja, ik ging fietsen. Vorig jaar, of nog geen eens een jaar. Eigenlijk in maart dit jaar ging ik fietsen op mijn racefiets, puur om te trainen. En dat, dat ging wel lekker. Dus ik, ik ging wat klassiekers doen. En puur als toerist. Dus ik deed uh, Luikbastenake Luik en... Uh, en Limburgs mooiste. En in maar dan achter het peloton aan. als Of nee, nee, daarvoor uit. Nee, dit was echt de tourversie. Ja, dus ja. Het, was, uh, het was niks met profs. En ik had nee. op dat moment ook geen ambitie om prof te worden. Want ik dacht gewoon dat is onmogelijk. Dit was weer puur om mezelf uh, uitda uit te dagen en te trainen en te genieten. En toen ging ik van de zomer van Italië naar Nederland fietsen. Dat was 3000 kilometer. En Pardon. ik neem alle normale bergen en zo. Uh, in 20 dagen. En even laatst zat ik bij Knevel en de Brink aan tafel. En ik vertelde dat. En, uh, en toen is, is, kreeg ik een uitnodiging van uh, uh, Michael Zeilaert van de a ploeg om, uh, om een keer te laten zien wat ik kon. Bij, bij een clubwedstrijdje nou, bleek dat ik geen angst had. En even later kwam ik via mijn manager in aanraking met de Rabobank. En die wilde me een heel, ja, heel mooi pakket aanbieden waar ik me echt kon ontwikkelen. En en, daar... geef, kun je dat wat concretiseren? Wat, wat bieden zij dan? Uh, ze gaan me volledig ondersteunen qua training, uh, materiaal, begeleiding op alle gebieden. Want ik kan echt nog heel veel leren. Uh, ook gewoon koersinzicht. Ik onderbreek je even, want Frank Wilaard uh, krijgt voorrang. Frank, vanwege? Vanwege de goal van Ado Den Haag. Ik denk dat de Tornstra uiteindelijk is. Ja, die is het inderdaad. Uh, ook volgens de speaker... Die hem maakt voor Ado. Het schot van Huscher Dat uh, slecht wordt weggewerkt achterin door de graven. Moeten een beetje uh, in het wilde weg. Vincenzo pikt dan de bal op. En dan draait Torstra weg bij zijn tegenstander. Staat er drie man voor zijn neus. Maar krijgt nog net zijn grote tenen er tegenaan. En schuift die bal uh, uh, langs de ruiter. Simpelweg omdat de doelman van Excelsior die bal veel te laat ziet komen. En die bal precies in het hoekje valt. En Ado heeft dus de zo gewenste uh, gelijkmaker inmiddels uh, gemaakt. En zal hij ongetwijfeld proberen om door te zetten tegen Excelsior. Excelsior dus op eigen veld in de problemen tegen ADO. Want de gelijkmaker ligt erin. Het is 1-1 dankzij Jens Toornstra. Ah ja, en dan houdt er een gelijkmaker in Waalwijk in de rug, Filip. Nee, die gewenste gelijkmaker wil er maar niet komen. Feyenoord doet er wel alles aan hoor. Werklust kun je de Feyenoorders niet ontzeggen. Ze hebben een hele goede kans gekregen via Jasson Cabral. Net ingevallen voor Sisee. Hij staat amper twee minuten in het veld als hij een goede voorzet aflevert op Karim El Amadi. Sowieso de uitblinker bij Feyenoord is El Amadi. En die krijgt hem op zijn scheenbeen. En via zijn scheenbeen gaat die bal op de paal bij RKC. Geluk heeft Feyenoord dus ook al niet. 1-0 is het na precies een uur spelen voor RKC. Monique van der Vorst, uh, voor de voetbalinterventie zei je... de Rabo biedt mij ondersteuning, uh, biedt mij faciliteiten. Uh, wat kan jij betekenen voor de Marianne Vossen van de Raboploeg? Uh, ja, dat vind ik heel lastig om dat zelf te zeggen. Want ik, ik ga ze morgen voor het eerst ontmoeten. En dan uh, ja, gaan we gewoon kijken. Ik denk dat we sowieso uh, dezelfde ambitie hebben en dezelfde drive. En dat is een keiharde topsportmentaliteit. Dus ik denk dat we daar elkaar heel goed gaan begrijpen. Ja. Uh, en ja... En kan je al met ze mee fietsen? Kan je, ik heb geen je, idee. Dat ga je morgen zien? <laughs> ja, dat gaan we morgen zien. Maar ik, ik, ik ben heel eerlijk. Ik denk het niet. Ik denk dat ze me gewoon kaart voorbij fietsen nog. Um, ik kom er echt, echt als een, uh, een elfde renner bij. We gaan gewoon kijken hoe ver ik kan komen. Ja. ja maar je weet, uh, Jeroen Blijlevens heb je ongetwijfeld. Daar heb je mee gesproken, de ploegleider. Ja. Uh, hij, hij heeft het ook in de krant gezegd. Uh, hij zei, Monique van der Vorst is van belang voor de mentaliteit. Want wat zij uh, aan mentaliteit meebrengt... daar kunnen de dames bij ons hun voordeel mee doen. Geloof je dat? Ja, dat ben ik. ik vind de hele mooie woorden. Ik, ik denk het. Nou ja, jij hebt laten zien uh, ja. hoe je met vechten... Ver kan komen. Heel ver kan komen. Ja, ik heb elke keer uit een dal moeten kruipen. en uh, ja Elke keer als ik er dan net weer stond, kreeg ik weer iets. En dan moest je weer, want je hebt gewoon die, mm. die, die, die droom... En nu ook, uh, ik, tra ik train keihard en uh, ik, heb, ik heb gelukkig een goed team om me heen. Dus ja, misschien kunnen ze daar wat van leren, maar ik ken ze nog niet. Nee, dus we gaan gaat, het zien. morgen ga je kennis maken. Ja, heel leuk. Oh, je kent ze natuurlijk al een beetje. Ja. Ja, natuurlijk. Um, ja, er zijn ontwikkelingen in Waalwijk uh, op en rond het veld, Philip Koken. Ja, er is nogal veel commotie, want Robert Braber wordt weggestuurd... met een directe rode kaart. En uh, hij komt er inderdaad uh, gevaarlijk in... Zo blijkt nu. Kevin Blom is de scheidsrechter. En dan ga je onmiddellijk denken, is dit wel een rode kaart? Want uh, Kevin Blom staat, wordt de laatste tijd nogal onder vuur genomen. Ja, hij kan hem geven. Ja, het is iets tussen een gele en een rode kaart. En ik denk dat hij het met geel had kunnen afdoen. In ieder geval Braber krijgt rood. En RKC moet verder met 10 man. Na een omstreden moment. In ieder geval Ruud Brood. Die uh, zelf uh, vorige week aan de vierde man zat. En daarom nu op de tribune moet plaatsnemen bij deze wedstrijd die schudt zijn hoofd. RKC voelt zich een beetje bestolen. Het is bijzonder zware straf. Braber er dus af. RKC met 10 man verder. En dit zal Feyenoord weer enige hoop geven op een goed resultaat hier in Waalwijk. Zo eh, door 10 voor 1. 10 voor 2 moet ik zeggen. Het wekelijkse onder onsje op de perstribune. sportverslaggevers. Eddie Poelman even te Napel. Met hun kijk op de afgelopen Sportweek. Elke week leggen ze ook een wedje. En u kunt er ook wat mee winnen. Let op. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Een zeer goede middag met Evert. Ook een zeer goede middag, uh, collega. Trouwens, wat heb jij met uh, Rob van Gijssel, de burgemeester van Eindhoven? Ik met Rob van Gijssel? Ik leg je uit. Uh, ja. Ik was gisteren bij uh, PSV en ik kom daar... Uh, de burgemeester tegen, nou, we kennen elkaar al een tijdje. Ik heb nog met zijn broer op school gezeten. Maar Kijk. hij bleef hem maar Evert noemen, dus je moet op een of andere manier <laughs> indruk op hem gemaakt hebben. Nou, ik heb niet met zijn broer op school gezeten. Ik heb nooit een kop koffie met hem gedronken, helemaal niks. Maar jij, jij was dus in Eindhoven. Vrijdag was je in Alkmaar. Heb jij nou de nieuwe kampioen van Nederland gezien? Nou ja, dat uh, gezien de tegenstand in die twee wedstrijden is daar niet veel uh, uit, uh, uit af te leiden. Ik, maar ik heb wel uh, een opvallend verschil gezien tussen die twee in thuiswedstrijden, als je Lega. ze zo dagen achter elkaar ziet. Lega. En dat zit hem in de ballen, jongens. Oh. Bij... In Alkmaar doen de ballenjongens echt mee aan de wedstrijd. Die brengen de bal in, uh, in 1.09 seconden brengen die uh, de bal terug in het veld. En dat, uh, die houden druk op de ketel. Die doen echt mee. En in, uh, in Eindhoven gaat dat allemaal maar een beetje suffig. Soms komt hij wel, soms komt hij niet. En soms, uh, nou ja, uh, de, ik moet zeggen, de ballenjongens in, uh, in Alkmaar hebben de meeste indruk op me gemaakt. Dus door de ballenjongens in Alkmaar wordt de AZ kampioen. Als dat zo is, dan is dat mede te danken aan de ballenjongens. En misschien ook wel aan, aan een nieuwe speler. Want uh, bij AZ is Marcellus geblesseerd. Ja. Maar die kan uh, misschien nog wel een, uh, rustig een paar maanden geblesseerd blijven. Want Wat? die reine die erin staat, een jongen, die uh? doet het uh, hartstikke goed. En die heeft uh, misschien wel Marcellus al uit de ploeg gespeeld. En in Eindhoven is, uh, moet zelfs Pieters oppassen. Want die Wilms die erin staat op zijn plek, die doet het ook hartstikke goed. Dus er zit verjonging aan te komen. Hmm, nou, dat is in ieder geval een goed bericht. Maar wordt het nou AZ of wordt het P.S.V. Dat wil ik weten. Uh, ja, dat als ik het nu moet zeggen, dan uh, wordt het aanzet. Want dan uh, wordt het die AZ. staan, die staan te ver voor. En P.S.V. moet morgen naar of moet volgende week naar Rotterdam. Dat is ook wel een klus, hoor. Uh, over jeugd gesproken, ik zat gistermiddag nog even te kijken naar Manchester United tegen Newcastle United, de Magpies. En daar stond Tim Krul in het doel. Nou, die stonden dan een fantastische partij. te keeper zeg. Dus ik denk dat ook Stekelenburg en Vorm uh, moeten gaan knijpen voor het Nederlands elftal. Ja, nou dat is, uh, geeft een uh, leuke uh, aanloop naar dat, uh, naar dat toernooi waarvoor uh, eind van de week trouwens uh, geloot wordt. Dus dat wordt nog even uh, oppassen geblazen daar in die hoek. Ja, over Oranje gesproken. De lange mannen van uh, Oranje, die volleyballers. Jonge, jonge, jonge, jonge. Als je toch vier of vijf matchpoints hebt tegen Kroatië. Dan moet je toch binnen zo'n partij. Ik denk dat Ted dan maar weer eens uh, op losgelaten moet worden van andere zielenknijper. Ja, nou misschien uh, inderdaad zoiets. Zo of uh, ze moeten ze allemaal, maar ik weet niet of die hal nog bestaat eigenlijk... ...terug naar de bankras in, uh, in Amstelveen... ...waar het uh, allemaal begonnen is voor Atlanta. Met, met een zielenknijper erbij. Uh, mag. Twee mag ook. Uh, uh. Hey, uh, nog even over ons weekje van vorige week terug te komen. Vermeer stond toch mooi in Doelen, hè? Ja, ja, ja, die heb ik natuurlijk door met zillen te dreigen helemaal op scherp gezet die Vermeer. Dus uh, ik was daar heel tevreden over. Een nieuw weddenschapje. een nieuw, een nieuw Twente ik ga, tegen. Ik ga naar AZ o, en uh, PSV ga ik naar uh, Twente donderdag. Je gaat naar Twente. Nou goed, Twente tegen Fulham. Brian Ruiz, die speelt vrijwel nooit. Hij stond gisteren trouwens in de basis bij, met, met, met, bij Fulham tegen Arsenal. Denk je dat hij in de basis staat of niet? Uh, ik denk dat Jol uh, vrijwel altijd speelt met een verkap b stal en dat Jol hem toch wel uh, de gelegenheid zal geven... om in, uh, juist in Enschede een keer te laten zien wat hij kan. Dus ik denk, nou, ja. ik denk van niet, we wedden erop. Staat. We wedden met Eddie. Uh, Deperstribune.nl, klik op wetje leggen, kunt u meedoen. Monique van der Vorst, uh, je boek komt uit. Hoe gaat het heten? Ik loop. En wanneer komt het uit? Het komt in april uit. En dan maar hopen dat het goed gaat lopen, ook financieel. Altijd aardig natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk. Maar ik heb het eigenlijk gewoon geschreven toen ik nog in het ziekenhuis lag... om het allemaal te verwerken. En uh, ja, dat ging zo lekker dat, uh, dat we er een boek van hebben gemaakt. En kan je ooit aan het achterwiel komen van Marianne Vos, denk je? Ik ga het gewoon hopen. Misschien niet volgend jaar, maar we hebben nog eventjes. Op naar de Spelen van 2016. Fijn dat je, je wilde zijn, Monique Dankjewel. van der Vorst. Www.depesterbinnen.nl kunt kun je allerlei zaken nalezen. Straks langs de lijn. En dan uh, natuurlijk RKC Feyenoord 1-0. Het vervolg van die wedstrijd en ook van Excelsior ADO. Daar is het. 1-1. En graag tot de volgende perstribune. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Hallo. Italiano. Italiano. Daar gaat de Italiano voor mijn neus staan. die kun je helemaal niet zien. Hallo, ga weg.